Uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Bioscoopketen Pathé is slachtoffer geworden van een miljoenenfraude... meldde Quote aan het FD. De fraudeurs deden zich voor als directeur van het Franse hoofdkantoor... en stuurden e-mails naar de Nederlandse directie... met het verzoek om geld over te maken voor overnames in het buitenland. Er zou zo'n 19 miljoen euro zijn buitgemaakt. Hoe de twee Nederlandse directie in de fraude is getrapt is onduidelijk.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 Op allerlei plaatsen in Nederland kunnen werkgevers moeilijk aan personeel komen... maar het probleem is het grootst in de bouw in de regio Amsterdam. Dat blijkt uit gegevens van het UEV over het tweede kwartaal... die de NOS heeft geanalyseerd. Ook in andere sectoren is de situatie nijpend... al zijn er wel grote regionale verschillen. Zorgverlenen zonder prijsafspraken moet minder lonend worden... zodat zorgaanbieders en verzekeraars meer contracten gaan afsluiten. Minister De Jonge van Volksgezondheid werkt aan een wetsvoorstel hierover... Artsen, verpleegkundigen en instellingen zonder contracten... krijgen nu nog minimaal drie kwart van de rekening vergoed. De minister wil dat dat bedrag omlaag gaat. Het weer. Vanochtend op veel plaatsen regen. Vanmiddag wordt het vanuit het westen droog... met in de kustgebieden kans op wat zon. Het wordt 11 tot 13 graden. Morgen buien met tussendoor soms zon. Dan wordt het maximaal 14 graden smiddags. S'avonds wordt het op veel plaatsen weer droog. Dit was het NOS Journaal.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 Zaterdag 10 november 2018. En vanuit de ZFM-studio op de Tolweg 10A... is dit goede Zandvoort. Een keer vanuit de studio. Ik vind het persoonlijk wel prettig. Moet ik eerlijk zeggen. Nou, het is heel in, gezellig. Ja, Hoogland, op is, Hoogland, is, Hoogland. Is Hoogland is ook gezellig. Hoogland is hartstikke hoor. gezellig. Maar ja, dit ja. heeft ook wel weer iets Ja, we hadden voor natuurlijk een klein beetje pech met, uh, met wat techniek. Ja, maar nou, uh, goed. Nou, als het o, als op, je op deze, deze manier... Het viel gelukkig Ressig. allemaal heel erg mee. U hoort uh, trouwens uh, Leon van S. Dat is onze medepresentator vandaag. Goedemorgen, Leon. Goedemorgen, allemaal. Fijn dat je er bent. Uh, wij hebben vandaag de techniek in handen van Cor Draaier. Hij heeft trouwens ook voor het muziek gezorgd... en het eerste nummer wat we hoorden, de Top Stars... Met de sneltrein naar Zandvoort, dat heb jij uitgekozen. Ik vind ja, het ja. een uh, topnummer. Ja, het Was is een beetje Polonaise gelijk, want ik ja, oh. heeft helemaal te maken met de, met de nieuwe expositie. Ja, precies, met de eerste gast. Want ja. onze eerste gast die zit er al, daar gaan we zo meteen mee praten. Het is uh, Stefan de Grote, wij gaan praten over de nieuwe tentoonstelling in het Zandvoortsmuseum. We gaan naar Zandvoort in het Zandvoortsmuseum. Ik heb net een kaartje in handen gekregen, dat ziet er prachtig uit. Met een blauwe tram, uiteraard met een blauwe tram. Maar goed, daar gaan we straks over praten. Daarna komt uh, Nicole Hart en zij komt praten over kukkelekuus, speelgoed en meer... wat sinds kort is gevestigd in de oude bakkerij op de... Ja, was uw man uh, op de Zeestraat. Uh, wij zeggen op de Zeestraat, hè? Ja, dat, zo werkt dat. Uh, daarna komt uh, Anja Westerwil praten over Rosé aan Zee. Dat is een uh, maandelijkse regenboogborrel. En uh, daar gaan we straks alles over vertellen. Goed, en dan gaan we... Als eerste, na, de, na het nieuws van 11 uur... gaan we het Gezonde Financiële Zandvoort bekijken... samen met, uh, met Gert-Jan. Heel benieuwd. Uh, nou, ja, Gert-Jan heeft uh, vorige week weer een geweldige prestatie uh, verricht. Hè. De Zandvoort loopt helemaal uitgelopen. Helemaal goed. En daarna komt uh, Leo Miezebeek over de AED. In de buurt is onmisbaar om levens te redden. Ja. Nou, ik denk dat het heel zinvol is, want eerlijk gezegd... ik kan ze niet vinden. Dus we moeten daar gewoon eens over praten. Met. Zeker. En dan uh, mooi vertellen waar die dingen hangen, zodat ja, iedereen het houden. Hoe ze weet, hangen en, en hoe we dat hangen. gaan gebruiken. Heel belangrijk onderwerp. En als laatste uh, gaan we even terugkijken. We gaan terugkijken in de historie van. ZFM. En daar zal onze technicus... wat onze muziekspecialist... van vandaag ons meer over gaan vertellen. Kort draaien. Kort draaien. Goed, nog even wilde ik zeggen... dat de redactie deze week was van Gert van Kuik. De eindredactie was van Gerry Rutte. De koffie wordt hier geschonken door Gerry Rutte. Ja, het is koffie en water, maar... het is hartstikke gezellig. En nogmaals, de presentatie deze week... is in handen van Leon van S. En Irene. Dankjewel. Goed, we gaan praten met Stefan. Goedemorgen, Stefan. Goedemorgen, iedereen. Het fijn he. dat je er bent. Ja. Ik zeg al, uh, zoals net, uh, ik heb hier een prachtige uh, klein... Uh, het is een uh, aanzichtkaart, ja, mag ik zeggen? Het is ook een aanzichtkaart. Ja, het, het, het, het is een aanzichtkaart, ja, ja, ja. ja. ja. uh, We gaan naar Zandvoort. Een digitale reis van het verleden naar het heden. Uh, die is door jou samengesteld? Ja, ja klopt. Ehm um... Wat is, jouw, wat is jouw connectie met Zandvoort? Uh, met vragen? Zandvoort, ja. Ik, ik woon altijd in, uh, in Haarlem, heb ik altijd gewoond. Uh, heemsteden Haarlem, altijd in de omgeving. En ik ging natuurlijk altijd naar Zandvoort, naar het strand. Dus dat is de uh, ja, connectie uh, van, van uh, ja, hoe ik Zandvoort eigenlijk ken... Dus gewoon echt op zondagmorgen, we gaan naar Zandvoort. Ja, ja, ja. ja echt het, uh, het oude uh, gedoe. En uh, dat je dan van de Zandvoortslaan dan, uh, naar Zandvoort uh, toe rijdt. Ja. ja. En um, ik was een keertje in het Zandvoortmuseum. Uh, iemand van het bestuur, uh, die ken ik goed... Dat is John Robben en die heeft me voorgesteld aan Hilly Jansen En Hilly Jansen is natuurlijk de directeur van het Zandvoortsmuseum. Ja. De drijvende en, kracht. Ja, ja, dat zeker. En uh, we stonden toen uh, in de grote ruimte uh, in het Zandvoortsmuseum. En zij had het over een, uh, een tentoonstelling die ze in... Ik geloof dat het in Rusland was geweest, uh, had gezien. Met allemaal uh, beamers en... Ik was toen bezig met uh, een expositie ook uh, om schilderijen te laten zien... want ik maak schilderijen op de iPad en daar maak ik timelapses van. En ik liet toen iets van mijn werk zien. En ter plekke uh, verzon ik eigenlijk van uh, dat er bijvoorbeeld een heel groot panorama zou komen... in het Zandvoort Museum. waar dat het dan geschilderd zou worden waar je bij staat. Dus oh. er wordt over verteld, over de historie van Zandvoort... En dan zie je dat het geschilderd wordt. Want ik was met een nieuwe techniek bezig. En ik dacht van, dat zou hier echt heel, heel mooi passen. En ter plekke zei ze meteen, gaan we doen. En zo is het balletje gaan rollen. Dan moet je natuurlijk nog subsidies aanvragen ja, en dat het hele verhaal. Een dus we zijn, andere, een ja. dag, we zijn er een jaar mee bezig geweest. En uh, ja, nu zijn we met de opbouw bezig. En ja, het. Het hele Zandvoortsmuseum wordt echt helemaal uh, omgebouwd... om dit mogelijk te maken. En het hele Zandvoortsmuseum... dan praat je ook echt over de totale benedenruimte... en ook de totale bovenruimte? Uh, het, het is, of alleen beneden? Uh, nou, het is vooral beneden, maar uh, het gaat ook om de uh, reis van Amsterdam... naar Zandvoort. En dan uh, via Haarlem. En... Uh, ik heb dan de uh, ruimtes uh, genomen van het Zandvoortsmuseum. Dus uh, bijvoorbeeld een ruimte is Amsterdam. En in 1904 reed al de eerste tram naar uh, Zandvoort vanaf ja. Amsterdam. En dat ja, was van het Spui. Ja. En toen was het nog een, een, een groene tram. En wij kennen natuurlijk allemaal oh, de, de, de, de blauwe, blauwe tram. tram nog. Ja. Ja. Maar toen was hij groen. In 1924 is hij uh, blauw geworden. Dus toen uh, hadden we het natuurlijk over de blauwe tram... En er is ook een hele mooie gang in het uh, Museum dat eigenlijk nooit gebruikt wordt. En dat heb ik dan genomen als de Haarne met trekvaart. Want okay. uh, de expositie gaat over het verleden, maar ook nu. Dus uh, de reis wordt gemaakt uh, via het spoor, dus met de trein nu en de tram toen. Toen. Oh, dat is wel en, en we moeten ons voorstellen dat dan middels beeld en geluid mensen daar die ervaring van ja, die reis ja, gaan ondervinden. Klopt. Ik heb uh, voor de uh, tentoonstelling uh, acht schilderijen gemaakt en daar zijn hele grote printouts van gemaakt. Maar er is ook een documentaire, dus in elke ruimte, uh, in de beginruimte, gaat het echt van Amsterdam tot Amsterdam Sloterdijk. Want. De trein en de tram reden eigenlijk een beetje dezelfde weg... langs de met Trekvaart. Ja. En daar reden ze eigenlijk naast elkaar. En dan was er dan een splitsing in Haarlem. In Haarlem ging de trein natuurlijk door naar Overveen. En dat is nu nog steeds zo. En uh, de tram die sloeg dan eigenlijk af. De Tempelierstraat in en dan over de vaart. Uh, dan sloeg hij af bij Heemstede... Even dan reed je hier zo, zo langs de Zandvoortslaan. Laan. Ja. Dus ja, ik reed nu ook in de auto even weer langs de zandvoortslaan. Laan. En als je dan bezig bent met die expositie... dan, ja, dan heb, je, heb je een beetje die bewustwording van... oh, hier rechts van me reed dus die blauwe tram. Ja, het pad ja. is er nog steeds, Het hè? pad, ja. ja het ja. fietspad. fietspad. Dat, uh, ja, dat is eigenlijk de... de en het is een trendbouw. hartstikke mooi fietspad, ja, hè? Ja, het is zo grappig dat ik zie heel veel ja. mensen altijd over, die, over de weg zeg maar, uh, dat fietspad nemen. En dan denk ik, joh, als je een klein stukje naar achteren gaat... daar is een ja, geweldig dat, fietspad, ja, nou, ja, dat wat veel, veel mooier. mooier is en ja. veel gezonder ook... dan ja, naast nou, de auto's ja. te rijden. Ja, absoluut. Als we, als we naar het, het hele idee kijken. Dus um, de schilderijen zijn gemaakt op de iPad. Ja. Daar heb je een, een programma voor zelf ja. ontwikkeld? Of is het een programma dat nee, uit de, de doos komt? Nou, nee, het is een, een programma dat ik gewoon gekocht heb. En waar ja. ik eigenlijk van het begin af aan eigenlijk al uh, in schilder. Uh, ja. Ik maak daar ook filmpjes van, dus uh, om uit te leggen ook hoe je kan schilderen, schilderen uh, ja. op de iPad. Want het is toch anders dan uh, het schilderen op papier. Je schildert ook gewoon lekker met verf ook nog? Nee, nee. nee dat doe ik al 18 jaar niet meer. Maar het is, daar ben je wel ooit mee begonnen? Daar ben ik wel mee begonnen, ja. Dus, uh, nu zijn er ook veel uh, oudere mensen die uh, willen leren schilderen op de iPad. Omdat mm -hmm. ze vroeger natuurlijk uh, geschilderd hebben, nu de tijd hebben. En ja, daar maak ik dan ook video's echt van stap tot stap. Hoe je, hoe je dat het beste kan doen? Ja, als we de expositie gaan bekijken, dat is um, een gebeurtenis in het Zandvoort Museum. Ja, uh, maar komen we, zit er ook nog een verwantschap dat er iets op internet uh, gaat komen. Dus dat je al een soort voorbeleving kan doen. Of, uh, de, de dat je daar naartoe kan groeien. Om, er, uh... er komen nog trailers. Die, ja. Daar ben ik nu nog mee bezig. En die komen op het uh, Facebook van uh, het Zandvoort Museum En Instagram zijn, we ook, uh, zijn ze ook actief op. Ja. Dus daar komen previews uh, van uh, de tentoonstelling. We zijn nu nog in opbouw. En vooral het klapstuk is het Panorama Zandvoort... Uh, dat ik geschilderd heb. En uh, daarvoor is echt een hele nieuwe wand gemaakt. Dus het, het hele museum ziet er totaal anders uit... dan, dan uh, ooit tevoren. Okay. Ja, het, het duurt ook wel een tijd, want uh, het is tot uh, maart. Hè? Ja, het is een, ja. een behoorlijk langdurige tentoonstelling. Ja. Dus uh, er is ook voldoende te zien. En, want ja, het is natuurlijk wel een beetje... Nou, min of meer een rustige periode. Ja. De winterperiode. Maar het is voldoende om mensen te lokken. Ja, we en om hebben te dat ook, ook doelbewust gedaan om dat uh, nu te doen. Want uh, nu, nu begint het weer te regen en zo. En hiermee halen we eigenlijk de zomer weer terug naar Zandvoort. Ja, het is een rustige periode buiten, maar binnen wordt het druk. Ja, hopelijk ja. wel. <laughs> Ik hoop het ook. Nou, volgens mij, volgens mij wordt het museum behoorlijk uh, goed uh, bezocht. Ja. En uh, ik denk dat er heel veel uh, mensen van buiten die hier naartoe komen... Inter het interessant vinden. Maar ik denk met name ook de Zandvoorters... die het heel leuk zullen vinden om dit te zien. Ja. Het, het, het is ja, een het het het stukje het, van het, hun geschiedenis. Het, het gaat ook. een hoop over de historie en ook, zeker ook het panorama. Uh, ik wist heel veel dingen niet, mm -hmm. want ik moest echt heel mm -hmm. veel research doen. Uh, mm -hmm. Gelukkig heeft het Zandvoorts museum een gigantische collectie. En de atletgroep. Ja. En die zoeken echt alles uit. En al die foto's zijn ook trouwens te vinden op zandvoortmuseum.nl. Het is een hele grote database met allemaal foto's. En daar, is daar verklaringen ook bij? Er is... staan ook ja, korte teksten. Want ja, je kan natuurlijk niet hele verhalen op gaan hangen. Maar daar heb ik echt heel veel aan gehad. En uh, Volkert Bloemen. Uh, ja, die heeft ook een bent. heel mooi uh, boek geschreven. Daar heb ik ook heel veel informatie uit kunnen halen. Maar ja, vooral de historie. Uh, want ik, ik zag altijd wel uh, plaatjes van die oude hotels. En dat ik dacht van, mijn god, wat was het mooi. Wat is er gebeurd? En de oorlog. Ik, ik, ja, ik, dat wist, is er gebeurd. Ja, ja, ja, ja, ik wist dat zelf uh, wel een beetje. Maar ja, als je je dan echt in verdiept, dan ja, is het natuurlijk vrij triest wat er gebeurd is. Echt en... meer dan alleen de oorlog, hè? Ja. Ja. Dat is, uh, ja. Ja. Ja. Het is natuurlijk wel leuk om te weten dat... Uh, ooit de eerste speelfilm die gemaakt is, hier in Zandvoort gemaakt is. Hè? Het beroemde filmpje van het Franse mannetje op het strand. Dat is in 1905 gemaakt. Ja. En een ongelooflijk leuk verhaal. Door Filmfabriek Hollandia? Of, uh, nee, of dat een waren andere... de Broeders Albers. Nou, als ik het zo even uit mijn hoofd weet. Okay. Ik heb daar niet ja. alle documenten. Dat was een van de eerste speelfilms. Dat was ook uh, trouwens het eerste nepnieuws wat voorbij kwam. Want wat hadden de heren gedaan? Die hadden een persbericht gemaakt. Al waren het echt gebeurd. Ah, ja. Dus ja, ja. De, de, de, de landelijke dagbladen die bestonden in 1905... hadden dus inclusief ook het Zandvoortse Courant... hadden dat keurig gepubliceerd als ze zijnde de waarheid. Ja, Terwijl ja. ze er een week later kwamen, dat het dus echt nepnieuws was. Ja. Maar goed, um, als ik nog even kijk naar die, die tentoonstelling. Um, wat is de beleving als je daar binnenkomt? Uh, de beleving is, is dat je eigenlijk... Uh, het is een combinatie van het uh, digitale. Dus uh, dat is een nieuw aspect in, ja. in het Zandvoorts museum. Uh, ik heb ook beelden uh, kunnen krijgen van de blauwe tram. Dus je ziet ook de, de reis met de trein en uh, vooral met de tram. Dus ja. hoe die exact reed. En ik moest ook echt helemaal uitzoeken van welke haltes. Want ik wilde echt alles weten op een <laughs> gegeven moment. Dus... Uh, ja, ik heb ook een hele grote uh, kaart gemaakt. Dus dat je echt van het begin tot het eindpunt ziet... Hoe, welke haltes uh, de tram allemaal uh, aandeed. Ja. En naast uh, de schilderijen en uh, de video's... Uh, is er ook bijvoorbeeld een service te zien van, uh, van de oude hotels. Verschillende services die nog uh, over zijn. Uh, Antzichtkaarten en ook uh, de badmode van de afgelopen honderd jaar. En... Uh, dat is een aparte kamer. En ja, die is heel mooi ingericht met poppen, met, met echte originele oude kleding. Ik, ik heb hier het, uh, het fotootje. Ja, ja, ja, ik was klopt. even stiekem oh, in die, die die, die, die, oh, die hebben ze al geplaatst. Ja, die had ik zelf nog niet gezien. Ja, het ziet er prachtig uit. Ja, echt hele mooie kleding. En uh, geeft ook echt een heel goed beeld over. Uh, nou, ik vind het best heel vrolijk en heel ja, heel zomers, heel zomers, ja. heel gezellig ziet het eruit. Ja. maar er is dus een bepaalde ruimte die speciaal ingericht is voor het ja. thema badkleding. Ja, je kan je niet voorstellen. Ze ziet wat ze allemaal aan hebben. Dat ze ja. zich toen zo in het water begaven ook, hè? Bij ja, de... ja, Het is ook uh, het panorama dat ik heb geschilderd. Dat is het panorama van 1926. Mm -hmm. En dat heb ik doelbewust gedaan omdat ja, toen was echt de tijd dat Jan en Alleman eindelijk naar het uh, mochten. strand mochten. Ja. En ja, er was een hele andere soort uh, publiek natuurlijk dat toen naar Zandvoort uh, kwam. En ja, mensen zaten soms gewoon gekleed op het strand. Maar een paar gingen, gingen zwemmen. Ja. En er is natuurlijk ook een hele uh, verandering gekomen in de badkleding. Uh, eerst ging je natuurlijk met die badkoetsen... Uh, werd je het water ingereden en dan kon je een beetje dompelen. Dan werd je met je handen vastgehouden. En uh, was er was een kap dat uh, mannen dat niet konden zien. En ik had ook een foto gezien... dat uh, die vrouw dus onder die kap... en dat er toch nog allemaal mannen opzij... Nog Zaten te kijken of ze misschien een glimps Toch konden is, opvangen. Glimps ja. Konden. Ja. Dus, ja. Toen, dus, toen al. Ja, waren ook Dus uh, heel veel dingen zijn veranderd, maar sommige <laughs> dingen veranderen natuurlijk nooit. Nooit. Nee. Ja, en ja, toen was, uh, dus in, in de jaren twintig, dus dat je echt een badpak uit één uh, stuk kreeg. En dat werd natuurlijk steeds. Het was heel spectaculair, spectaculair Ja, dat was toen dat je heel... Uh, ja, je ja. ging ook echt met het karretje de zee in, hè? Want oh wee, dat je ja. op een andere manier zou gaan, hè? Ja, ja. Zeker de dames. Ja, in de jaren twintig werd ja. dat veranderd natuurlijk. Die badkoetsen werden toen aan uh, de boulevard of tegen de duinen aangezet. En tussen die badkoetsen, dat was een rij, daar mocht je zonnen. En, Mocht je. Ja, ja, ja en ja. de rest was meer voor recreatie of dat je in die rieten uh, stoelen zat. Ja, prachtig, ja. wat jammer ja. dat ja, die niet meer beelden. Zijn. En Het was natuurlijk in die tijd ook zo dat uh, alle toeristen die toen kwamen... en die langer dan één dag verbleven... die werden dan ook als basglas vermeld in de Zandvoortse Courant. Hè. Er stond een heel rijtje ja, ja. wie er waren, waar ze vandaan kwamen... Uh, waar ze zaten en hoe lang ze ongeveer verbleven. En dat was elke week, stond dat er gewoon in. Geweld, ja. Ja, het is echt, nou, uh, 1900 waren er 289 geregistreerde badgasten op een bepaald moment. Nou, dat is ontzettend leuk om te zien. Ja. ja. Je, je noemde net uh, panorama. Dus wij mogen ervan uitgaan dat wij over een jaar of tien het panorama Stefan de Groot hebben. In ongeveer in ver vergelijking met het Panorama Mesdag. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn, maar... Uh... Het is natuurlijk zonde om, om zoveel energie dan weer te laten verdwijnen. Ja, het, het, het is een vaste opstelling uh, mm -hmm. geworden nu. Uh, deze tentoonstelling is de eerste in uh, een lijn van uh, andere tentoonstellingen... die ook nog uh, in, ja, in deze vorm zullen gaan plaatsvinden. Dus met meer uh, multimedia en, en, en beelden. Ja. Uh, ja, wellicht dat, uh, kijk, het, het bestaat al en ze kunnen natuurlijk op uh, gezette tijden misschien weer uh, laten zien. In ieder geval, uh, het, ik denk dat het een hele bijzondere tentoonstelling uh, gaat worden. Ik wil het uh, nog één keer uh, extra zeggen. 16 november is de opening, ja, om, officieel. Om 4 uur. 4 uur. Dus ja. Standaard uh, tijd altijd op vrijdag. Hè? Ja, ja, dat is ook uh, handig duurt, uh, met de ballen. Uh, ja, hij duurt tot 10 maart uh, volgend jaar. En uh, ja, we gaan naar Zandvoort. Een digitale reis van verleden naar heden. Nou, ik denk dat het echt heel prachtig gaat worden. Ja, ik, dat uh, wordt het zeker. Ik ga je daar zeker zien in het museum. Heel ja. veel succes. Ja, bedankt. En uh, misschien tot een volgende keer. Ja, we gaan absoluut. een muziekje luisteren. Max Wolski junior. Je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw. je niet gelukkig met een mooie vrouw, je vraagt je tegen af, is hij me we wel troll? En als ze eindig in je armen rust, dan zijn er weer tapers op de kust. Als je bent dan niet gelukkig met een mooie vrouw, je vraagt eens tegen af, is hij me we wel troll? En als ze eindig in je armen rust, dan zijn er weer tapers op de kust. Wees verstandig en trouw niet goed, maar nooit met zo'n mooie vrouw. Anders heb je een reuze last Ben je in je eigen huis te gast Trouw je toch met zo'n mooie juf Brakjesjeri is steeds maar masseur Heb ik het nu wel goed gedaan Hoe zal dit nu verder gaan Want je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw Je brakjes steeds af, is hij maar wel vrouw En als ze eindelijk in je armen rust Zijn er weer kapers op de kust Mijn vader, mijn mij Mijn vader, mijn katta. Aha! Nederland geeft me een verkozen band. Oh Nederland, geeft me een verkozen Nederland. Heem met kouzeband oh Nederland, Ik maar met me kouzeband Boerenkool met roodworst eten wij in Nederland Maar in Suriname reist met kouzeband Boerenkool is heerlijk, maar alleen in winterland Wat moeten we anders eten in dit koude kikkerland Nederland, Ik maar met kousenband. O oh Nederland, Ik maar met kousenband.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 Dat is bruine bonen met rijst. B B M R. Dat is bruine bonen met rijst. B B M R. Dat is bruine bonen met rijst. B met R. Dat is bruine bonen met reis. de volgende gast. Nicole Hart. Cuculus, speelgoed en meer. Eerst even Cuculus. Wat is dit? Cuculus uh, komt bij mijn dochtertje vandaan. Die was heel klein. En toen noemde zijn kip een kukelu. En daar komt de naam Cuculus vandaan. Mooi hè, kinderen hebben morgen, altijd hun ja. eigen namen voor dingen. Echt, daar moeten we eigenlijk veel meer naar luisteren. <laughs> <Ja>. <laughs> er zijn een heleboel producten... Ja. die veel leukere naam zouden kunnen ja, ja. krijgen. Precies. Het Al is wel de bedoeling dat ze uiteindelijk een keer gecorrigeerd worden. Want ik zie ook wel eens kinderen die op hun twaalfde nog steeds... Een hond, een woef noemen en dan denk ik, nou. Nah. Ja, dat ja. is wel een beetje... dat gezegd, kan wel Nee, ja. ze was echt heel klein en zij hebben ook allebei, mijn twee jongste kinderen hebben allebei het logo ontworpen. Dus de twee kippen die op mijn logo staan, mm -hmm. die zijn door mijn vierjarige dochtertje toen er tijd vier jaar en zeven jaar getekend. Mooi, dat is mooi om te horen. Speelgoed, wat voor speelgoed? Um, van alles, maar ja, van alles. Maar hoofdzakelijk duurzaam speelgoed, ja. dus veel hout mm -hmm. uh, en stof. Um, ik denk dat dat in Zandvoort uh, een gemis was. Ik heb vier jaar geleden uh, heel kortstondig shop-in-shop -shop gezeten in Haltstraat, uh, de Haltstraat tegenover toen de tijd de Espritwinkel. Ja, ja. En dat werd heel erg enthousiast ont, uh, ontvangen door, uh, door de Zandvoorters. Uh, ook door toeristen natuurlijk die daar kwamen. Ja. Um, dat avontuur heeft gelukkig, ni of tenminste niet gelukkig, heeft helaas uh, uh, niet zo heel erg lang geduurd. Altijd blijven broeien. En het juiste pand, de juiste locatie moest voorbij komen. En, en dat uh, gebeurde. Dat gebeurde. Dus we zijn weer opnieuw gestart. En dat doe je alleen? Ja. Want je zegt we? Of doen de kinderen mee? Nou, mijn man hoofdzakelijk heeft heel veel gedaan... voor ja. uh, het opknappen en het helpen en het doen. Dus ja, wij zijn eigenlijk we. Wij zijn een team. Ja. Ja. Ja. Uh, het is de oude bakkerij hè? Die, ja, uh, klopt. Die, die jullie hebben... Ingenomen, laat ik het maar zo zeggen. Want ja, ja voor de Zandvoort zijn bepaalde plekken nog steeds. Hè? Dat, dat is de Absoluut. bakkerij. Eh, ja. dus. uh, hebben jullie alleen de, de bovenruimte in gebruik genomen? Ja. Of zit daar nog wat bij? Ja. Nee, wij hebben de, de voorruimte, dus eigenlijk de oude, de oude winkel. Ja. Achter de winkel zijn appartementen gemaakt. Dus die, uh, we hebben een deel van de, van de, van de oude bakkerswinkel. Uh, hebben wij in ons gebruik. Ja, ja, toevallig is mevrouw Stuurman van de week bij me in de winkel ja, geweest. En gezet. de zoon is geweest al. En Els is al geweest, de dochter. Ja, ontzettend leuk. Ja, ik ben als Ja, ik al toch een stukje de Zandvoort. Dus. Jij bent een Zandvoorter? Ja. Niet geboren, maar wel opgegroeid. Nou ja. Een ja. oh. beetje bijna echt, Ja, Bijna echt, ja. ja. ja. Nou, tenminste, dat is mijn ervaring. Ik ben er ook niet geboren. Dus ik word nooit een Zandvoorter, nee. zeggen ze dan. Uh, dat speelgoed, maken jullie dat zelf? Nee. Dat hebben jullie daar. Ik koop het in. Ja. Uh, wel is ons idee om zelf poppenkasten te gaan bouwen onder ons eigen label. En ik hoop dat we daar in 19, uh, 2019 mee kunnen gaan starten. Poppenkasten, poppenkasten bouwen? Poppenkasten. Poppenkast. ja. ja. ja. Poppenkasten is wel mijn, uh, ja, mijn liefde, Jou, zeg maar. Jouw ding. Ja. Oké, okay, ja, ja. Nou, als ik het goed begrijp uh, um, is dit ook de methode om de kinderen van de pet af te krijgen. Ik denk dat dat heel erg lastig wordt naar nou, mijn eigen kind van twaalf kijkende okay. uh, en mijn dochtertje van 9, die ook uh, steeds vaker uh, uh, of een telefoontje of een tablet in de hand is. Gelukkig speelt ze nog wel heel erg veel. Uh, ja, of je ze er echt af krijgt, weet ik niet. Ik denk dat het ook uh, uh, gemaksig is geweest van de ouder. Daar ben ik zelf ook schuldig aan. Ja. Ja. En, uh, maar ik denk dat de allerkleinste dat spelen, het is gewoon heel goed voor kinderen. Ja, wat, wat, ik wil dat toch even aansluiten dan op uh, Stefan de Groot... die net uh, hier zat en die dan uh, schildert en tekent op zijn pet. Ik heb even zitten scannen op, uh, de, op de shops. Je komt daar voor kinderen natuurlijk ook hele leuke programma's tegen... om te kunnen schilderen, om te kunnen tekenen. Ja. Dus misschien wat... dat daar iets uh, verwantschap in zou kunnen... dat ze ook mijn, de poppenkast kunnen gaan schilderen en nou, tekenen? Nou, het grappige is wat u zegt. Mijn dochter is ontzettend creatief. Mijn jongste dochtertje, mm -hmm. En uh, die komt uit school en er ligt steen vast bij ons op tafel. Uh, papier, stiften, potloden. Het liefst in haar oog ook verf. Dus die schildert en tekent ontzettend veel. Um, dat hoeft ze van mij niet op de tablet te doen. Laat ze het maar lekker gewoon met de hand doen. Ik denk dat dat veel beter is voor ze. Ja, ehm. Um. Ik, ik denk trouwens ook dat zo'n zo poppenkast... Uh, die, die kun je heel veel op vele manieren gebruiken. Hè? Ja. Want ja. Je, je kunt het als ouder... Hè? in de eerste instantie ja. kun je het als ouder doen... en dan ja. erachter gaan zitten en een verhaaltje maken... en dat aan die kinderen. En als je ze op een gegeven ogenblik dan uitnodigt... oh goh, uh, wil jij niet een keertje Jan Klaassen... of ja. degene zijn achter ja. het... Uh... En dat, dat opent natuurlijk voor heel veel kinderen ruimte... om, om creatief te zijn... Ja. De en fantasie, om te om fantasie te gebruiken. Ik heb toevallig uh, gisteren aan, eergisteren aan een klantje... Uh, voor haar kleinzoontje van twee of drie maanden... al met een goede kleine vingerpopjes verkocht. Ja. En die ging dan al met die vingerpopjes voor dat kleintje... Uh, Verhaaltjes. Ja, en hoe vroeger je ermee begint, ja, hoe meer kinderen ja, het ook overnemen. nemen. Hè? Want het is toch wat je, hè? de opvoeding van een kind, is, ja. is dat wat je erin stopt. Krijg je er ook ja, weer uit. En nou, nou. Als je ziet hoe enthousiast bij de Rekariade iedere zomer de popkastvoorstellingen worden ontvangen, dan denk ik ja, ik vind dat zonde dat dat, uh, dat het eigenlijk. Ja, kinderen zitten op het puntje dat van hun stoel hè, Ik vind het fantastisch. Dat ja. Dat is ja. Ook zo. En de bedoeling is ook inderdaad met de popkasten dat, we ze, dat je ze kan ombouwen zelf. Dus dat je stukken ervoor erop kan kopen. Dus dat je van een, een, een kasteelbewijs spreken een paddenstoel kan maken. En, en zo en zo. Dat je de popkast steeds verder kan uitbreiden. Dat je niet iedere keer in hetzelfde thema hoeft te blijven. Nee, maar ga je, je dan ook verhaaltjes erbij leveren? Dus dat um, ze ook echt kunnen gaan werken met de poppenkast Want anders staat dat ding er. En ja, dan moet je nog ja, wat gaan doen. Ja, nou, ik vind sowieso dat mensen hun eigen fantasie uh, heel erg... Uh, ja, maar is, soms is het de om te helpen. Is he? Een beetje douwen. Ja, dat, dat, het, het idee speelt. Laat ik uh, uh -huh. het daarbij houden. Ik ga niets beloven. Maar het idee speelt zeker. Het uh, is niet de eerste keer dat het gevraagd wordt. Nou zeg je dat je gebruikt... Je hebt houten speelgoed en stof speelgoed. Nou... I iedereen heeft het over uh, milieu, verf, uh, is het wel of niet uh, verantwoord en gezond. Hoe doe je dat? Hoe, hoe controleer jij dat het speelgoed wat je hebt op de juiste manier behandeld en geverfd is? Um, nou sowieso is het bij de, de merken die ik verkoop dat, dat dat moet. Dat dat moet gekeurd zijn. Ja, okay. Het zijn allemaal keurmerken. Uh, die gebruiken speciale verf. Tuurlijk het, het is hout, het is geverfd. Dus het, er, er kunnen dingetjes af als je ermee gooit. Ja, ja, nou ja dat, dat is niet alleen maar wat kinderen doen. Het ja. ja. eerste wat kinderen ja. doen is ja, iets in, in, de, de in de mond stoppen. Mond ontkom je niet aan. En dat is natuurlijk allemaal beveilig. Dat Anders dan zouden ze het ook niet in zo'n talen mogelijk verkopen. Heel goed. Wel heel belangrijk om te zeggen... Ja, ja absoluut. Dat, dat, ja, absoluut. Dat soort, ja. Uh, en stof natuurlijk geldt dat ja. hetzelfde voor. Ik, ik vind sowieso kinderen... Uh, ik verkoop een popje onder andere... en dat wordt gezegd, dat, is, dat mag vanaf geboorte verkocht worden. Ik persoonlijk raad dat af. Want er zitten stoffen haartjes aan... en dat kindje dat in de mond krijgt, lijkt mij niet... Uh, maar het mag. Ja. Het is goedgekeurd, bewonden mm -hmm. door... De wet. En het kan gewassen worden, en het want dat is natuurlijk gewassen ook worden. belangrijk. Ja, en het mag volgens de wet mag het verkocht worden aan, uh, aan, aan kindjes vanaf geboorte. Nou, ik raad dat af, daar ben ik dan ook heel eerlijk in. Dat zeg ik ook eerlijk tegen maar de Maar dat is ook omdat je doen. daar ervaring mee hebt, denk ik. Hè? Denk ja, ik, ik ja, kindjes stoppen dingen in hun mond. Dus. Ja. Dus die, die, die, die, die haartjes die er aan zitten... Ja, bol, maar we dat moeten dat ook is. niet te voorzichtig zijn. Hè? Nee, niet. Ik, nee, ook niet. Uh, uh, ik kan me nog best goed herinneren... dat uh, ik, ik had een broer en een zus die tien jaar achter mij kwamen. Ja. En uh, die mochten eigenlijk veel meer... als ik tegenwoordige uh, bescherming ja. zie van kinderen. Natuurlijk. Ik denk dat we dat af en toe ook wel een wit tikkie ja, overdrijven. Ja, er is ooit eens op Facebook zoiets voorbij gekomen... als je in het geboren bent tussen dit jaar en dat jaar... dan ken je dit niet... En dat was dat je vroeger achter op de fiets zat... zonder een riemen, veiligheidsstoel en toestand... maar je zat gewoon met je vingers tussen de veren van het zadel... en we leven allemaal ja. nog. Ja, de ja, ja. ja. En dat, dat, dat was fantastisch. We kwamen er wel een ja, ja, tussen ja, ja, ja. en dat ja. was, ja. En dan was het, ja. het gelijk klaar. Ja, dat doe je één ja. keer, doe je nooit meer. Op een bepaald moment groeien kinderen ook uit het speelgoed. Ja. Hè? Klopt. Ja, het is echt en ga je dat... daar nog wat mee doen? Hè? Nou... Het, uh, mag het terugkomen? Kan het gerecycled worden? Uh, want anders ligt het ergens in, bij, uh, in een doos op zolder, mits ja. er nog een zolder is natuurlijk. Maar... Het mooie is van duurzame speelgoed, het, het, eigenlijk komt het allemaal terug. Want dingen die ik verkoop, daar, ik krijg mensen die zeggen, jeetje dat heb ik vroeger ook gehad. Dus dat, dat komt uiteindelijk allemaal terug, dat mm -hmm. blijft. Uh, er zijn natuurlijk ontzettend veel sites waar je uh, speelgoed zou kunnen verkopen. Dus ik neem het zelf niet terug, maar die mogelijkheden zijn er natuurlijk. Uh, tegenwoordig zie die op Facebook, Marktplaats verzinnen. Je kan overal je speelgoed kwijt rommelmarkten. Um, er zijn ouders die bewaren hun speelgoed van hun kinderen. Ja. En dat wordt weer doorgegeven. <hums> dus ja, en, en wat u zegt, klopt. Uh, op een gegeven moment stoppen ze met spelen. Uh, nee. Ik heb wel dan wat, wat spellen voor, voor wat kinderen die wat ouder zijn, dus zinspel of eigen spellen wat ze leuk vinden. We gaan absoluut niet naar het digitale spel. Dat, is, mm -hmm. dat past ook totaal niet bij mijn winkel. Er dus, ja, zijn andere winkels voor. Ja, ja, daar zijn andere winkels voor. En er, we hebben in het dorp een hele grote winkel daarvoor. Uh, is hetzelfde. Mijn, mijn, mijn grote liefde zijn kinderboeken. Ik ga ze helaas niet verkopen. Uh, reden omdat ik daar te klein voor ben. En ik vind als je kinderboek aanbiedt, moet je alles aanbieden. Ja. En, en mijn, er is veel? En, uh, er is heel veel. Nee. En ik denk dat je bij Sjaak uh, prima ja, uh, alles absoluut. kan bestellen. Het is binnen twee dagen binnen. Je kan krijgen wat je wil. Dus dat ga ik niet in hun vaarwaarts. Ja, en we hebben natuurlijk ook nog uh, de, de uh, speelgoedvijver. Hè, waar ja, mensen ja. dingen naartoe kunnen, naar kunnen brengen. brengen. Absoluut. Ik ja. heb net een hele zak met knuffels uh, gekregen van iemand. Ja. Die heb ik nu gewassen. Ja. En die zijn weer schoon. En die ga ik initiatief. daar naartoe brengen. En spelletjes inderdaad. Ik heb nog Monopoly. En nou ja, een heleboel ja. dingetjes. Ja. Er zijn heel veel er zijn organisaties kinderen die daar hartstikke blij mee zijn. Ja, Absoluut. Ja. Als ik dat zo hoor, dan uh, heb jij speelgoed... voor nou, zeg maar een kind vanaf uh, wat net geboren is. Je moet er wel wat voorzichtig mee doen. Ja. Tot? Een mm, jaar of acht. acht. Tot een jaar negen. of acht. Ja, acht, okay. negen jaar. Meisjes uh, die, die, die spelen vaak wat langer dan jongens. Dat, dat... Ja, dat is zo. Die vinden het ook nog wat leuk, langer om, leuk om met poppetjes en dingetjes te spelen dan, mm -hmm. dan jongens. En, uh, jongens gaan eerder naar buiten. Ja, misschien, ja, misschien wel. Ja. Of eerder achter de iPad. Dat kan ook. Of eerder ja. achter een bal. Ah. Ja, dat kan alle kanten op. Maar ik, ik, uit mijn eigen ervaring spreek ik. En als ik om me heen hoor, uh, spelen meisjes gewoon iets langer dan jongens met, met speelgoed. Uh, ook met, met, ik heb een dochtertje van negen, ze, ze wil het liefst alles hebben uit de winkel, want ze vindt het helemaal fantastisch. Ja. Mijn, mijn zoon, die kijkt er ontzettend naar, nou, leuk mam. Ja, hij ja. draait zich om en ja. gaat zijn eigen dingen uh, En Dan zegt hij, ik ga spelen, dus wat ga je doen dan? Ja, ik ga op de Playstation en dan zeg ik, maar ga eens lekker met je vrienden spelen. Ja mam, ik speel met mijn vrienden. Ja. Ja. ja, die hebben ook een ja die, is het doorgaan, de die zitten er ja, allemaal ja, op de en ja. ja. Zo worden thuis. trouwens de coureurs. Die hebben ook allemaal eerst allemaal op, de, op de simulator, de, simulator zitten dus, Het komt uiteindelijk allemaal door goed. Door. Kan best wel goed. Nog even het adres. He, want we hebben het nu al gezegd. Dat het de oude bakkerij is op de Zeestraat. Maar welk nummer is het? Want niet iedereen weet het. Nummer 48. Nummer 48. direct tegenover Hotelkeur. Dus mag niet missen. Een klein stukje voorbij de kippentrap. Klein stukje voorbij, ja. Oké, en er is ook nog Cuculus.nl? Um, nee, die, nog niet. Komt nee die, die, die komt wel. Um, ik ben niet van plan via de webshop te gaan uh, verkopen. Want ik heb een, uh, eigenlijk zelf een persoonlijke gruwelijk hekel aan de webshops. Dat is ook de reden waarom de, de leegstand uh, gewoon heel groot is. Mensen heel veel online kopen. Uh, ik zal wel een verwijzing krijgen naar wat ik koop. Maar dan wel met nou, wil een verwijzing naar kom, kom in de winkel. Kom kijken. Uh, het, is, ja. het is vaak toch ook een kwestie van zoeken... Wat oh. mensen doen. Hè. Ja. Het gaat me niet om dat het een shop moet zijn, maar nee. dat je op een bepaald moment wel een he de, de, ja, het absoluut. web wel kan ja. gebruiken ja. naar uh, dat, naar Maar nou, als mensen dus willen weten van goh, ja. waar ja. kan ik speelgoed kopen, dan klopt. is dat misschien absoluut. een hele goede En zeker, zeker grootouders hebben daar zeer veel behoefte aan. Ja, ja. absoluut. <lacht> dat is een ervaringsdeskundige lid. Nou, dat niet, maar het is altijd een heel gedoe om het juiste cadeau voor het kind ja, ja, te Absoluut. Hoor. Ja, klopt. Nou, uh, wij wensen jou heel veel succes, uh, Nicole. Dank je wel. En, uh, Bedankt voor de uitnodiging. Ja, graag ja. gedaan. En uh, ja, uh, ik, ik vind het een prachtig initiatief. Want uh, er moet meer goed speelgoed komen. Nou, ja. daar ben je mee begonnen. Ja. Helemaal goed. Dank je, hey, wel. Dank je, wel. Dank je wel. Wij uh, gaan luisteren naar Nick McKenzie. One is one.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 You know these things are true I say this man is loving you and zitten nu Anja Westerwil en Anna de Graaf. Goedemorgen, dames. Goedemorgen. Oh, sorry, ik zit me verkeerd met mijn microfoon. Ik zeg het nog een keer. <laughs> Bij ons zitten Anja Westerweel en Anna de Graaf. Goedemorgen, dames. Goedemorgen. De 18, dan werden ze net genoemd. De 18. Ja, ja. ja, ja, ja. Dus ze hebben ook al wat... Uh, um, nee, ik zal het niet zeggen. Dat was flauw. <laughs> ik, ik moet zeggen, ik uh, las net uh, de roze kunstlijn... in het Zandvoorts Museum. En toen zag ik, ik dat onderwerp. En toen dacht ik, hé, hey, hè? <laughs> is dat het nou? Nee, dat is het niet. Dat is het. Het is, uh, uh, jullie uh, gaan uh, iets starten. Rosé aan zee, een uh, maandelijkse regenboogborrel. Um, ho hoe komt dit? Wa waar komt dit vandaan? Is dat al eerder ergens anders gestart? Ja, ik zal beginnen bij het begin. Bedankt eerst dat, uh, dat we hier mogen zijn. Uh, om uh, deze oproep te doen. Uh, het idee is, ik ben ambassadeur sinds mijn pensionering van uh, Roze 50+. Plus voor Noord-Holland. En uh, mijn uh, doel is om roze ouderen... en roze bedoel ik met uh, LHBTIQ-ouderen. Uh, en die um, uh, vaak zien we dat uh, ouderen sowieso in eenzaamheid uh, vallen. Maar uh, deze groep is extra kwetsbaar daarin... omdat ze vaak geen kinderen hebben. Uh, soms zelfs uh, afgestoten zijn door familie... Uh, vanwege hun geaardheid... En uh, wij willen met ros 50 Plus deze ouderen extra steunen. En uh, proberen bij elkaar te brengen. En we ondersteunen ook uh, thuiszorginstellingen en zorginstellingen. Om uh, meer uh, ja, ken kenbaarheid te maken, te geven aan... Uh, deze groep mensen, zodat ze niet terug in de kast hoeven. als ze in een zorginstelling uh, terecht moeten. Uh -huh, ja. uh, deze nou, oudere borrel, mensen die kunnen best uh, heel ja. hard zijn. Ja, daar willen we Ik ja, het echt het echt heel even ja. over. Ja, absoluut. Ja. En um, deze borrel is bedoeld dus voor deze groep mensen en sympathisanten. Uh, om mensen binnen Zandvoort in dit geval bij elkaar te brengen. Uh, die uh, een netwerk opbouwen... waardoor ze leuke dingen met elkaar kunnen doen. Uh, een kopje koffie, strandwandelingetje... of, of gewoon uh, even bij elkaar zitten. Spelletje doen, wat dan ook. En uh, door deze borrel kunnen ze elkaar ontmoeten en ook de vrienden van deze mensen ontmoeten... waardoor ze een netwerk krijgen, hopelijk... waarbij ze uh, gesteund kunnen worden en minder eenzaam zijn. Ja. Dit soort uh, borrels worden al georganiseerd in, uh, in uh, uh, Amsterdam... veel op postcodegebied, want Amsterdam is natuurlijk best groot... En um, dus die, die, uh, die mensen komen bij elkaar en die kunnen elkaar helpen. En er wordt dan een etentje georganiseerd of een borrel of ja. iets dergelijks. Er, er is één bejaardenhuis of een, een verzorgingsinstelling. Ja. Is dat het Rosa Spierenhuis? Is dat, um, of is dat alleen voor kunstenaars? Uh? Nee, dat is volgens mij vooral voor kunstenaars. Ja, voor kunstenaars. Ja. Kunst, ja, ja. ja, precies. Um, maar waar worden deze dingen dan georganiseerd? Is dat in buurtcentra, dat er daar ruimte mm. beschikbaar is? Nee, in principe is het gewoon een café. Uh, we vragen een café die sympathiseert. En in dit geval bij Zandvoort is dat Hotelcafé XL. Um, daar uh, hebben ze ook een, dus een op mooie. Het Kerkplein. Ja, dat ja, is Kerkplein ja. nummer 8. Mm -hmm. En uh, we hebben daar gevraagd of we daar uh, één keer per maand, de vierde donderdag van de maand. Een borrel mogen geven. Hartstikke leuke uh, ruimte ja. natuurlijk om te zijn. Ja, precies. En het is ook goed bereikbaar. Het is voor mensen ook wat vrij groot. De ingang is groot. Dus met rolstoel of rollator. Is en het en heel het is heel makkelijk om. Het uh, ja, enige ja. dingetje wat uh, daar lastig is. Nee, maar je kunt als je links uh, dus gaat zitten. Dan kunt je daar, daar binnen. Uh, met, de, met de rolstoel en de rollator. Dat hebben we gecheckt. En dat is goed, goed bereikbaar. Dus uh, dat is fijn. En iedereen kan, kan, kan er naar binnen. Nou, helemaal ja. goed. Ja, uh, ik, ik vind, het, uh, vind het heel bijzonder uh, eigenlijk om te horen. Er gebeurt natuurlijk heel veel in dit dorp yeah. hè, door, voor uh, de gemeenschap. We hebben natuurlijk de Pride, Pride hier Pride. Uh, ja. al twee ja. keer gehad. Nou, dat was, uh, ben deze keer was ik er niet bij, maar het eerste keer. Ja, ik, ik vond het fantastisch. En met name de families, hè, de gezinnen... Yeah die zich erbij betrokken hadden en die gewoon lieten zien van... nou, het uh, is prima, het is goed, uh, doe maar, kijk maar en, en wees maar. Mooi, dat ja, is, dat is mooi. natuurlijk dus, wat ja, je wil bereiken. Ja. Dat is wat je wil bereiken, ja. inderdaad. Ja. U noemde net uh, sympathisanten, dus betekent ik mag ook komen? Zeker, ook okay. sympathiseert met de doelgroep. Ja, nee. en, uh, en, want dat betekent ook dat uh, eventueel, als het zo dat iemand u aardig vindt... dat u daar vriendschap mee krijgt, of in ieder geval kennis. Mm -hmm. En dat het kan zijn dat zo iemand u vraagt voor een telefoonnummer... Uh, om een keer iets af te spreken, om te gaan wandelen of iets te gaan doen... Dat zou ja. kunnen, ja. ja. Dus dat is wel het idee van deze borrel... om mensen uit de eenzaamheid te ja, halen en een da, netwerk da, te geven. Dat is eigenlijk belangrijker dan de geaardheid. Uit die eenzaamheid Uiteindelijk te halen. Uiteindelijk wel, ja ja. ja. ja, klopt, ja. He, ja. Want, ja je kan natuurlijk ongelooflijk met je geaardheid bezig zijn. Het is ook hartstikke goed dat dat ja. gebeurt. Maar ja. soms ontstaat daardoor ook eenzaamheid. Jazeker. Ja, als je alleen maar daarmee bezig bent... en alleen maar mensen van dezelfde geaardheid zoekt... Dan, ja, dan wordt de wereld wel kleiner. Dan want, wordt het dus kleiner En ja, juist als, je, ja, als ook ja. anderen... dus laten we het even dan sympathisanten blijven noemen... Ja, toch ja. ook even die stap nemen dat ze komen... Dat, dan uh, wordt misschien ook die wereld een beetje groter. Absoluut. Ja, ja, het zou wel, een want, uh, volgende ja. stap uh, kunnen zijn... dat jullie bijvoorbeeld uh, ook een soort borrel daarbij organiseert... in de blauwe tram, om maar even wat te noemen. Of ja. bij het pluspunt. Ja, want... Het, het is natuurlijk de bedoeling dat het een beetje integreert. En Absoluut. dat mensen bij elkaar uh, geraken. En dat ja. mensen ook... Hè, want met name oudere mensen hebben hè, toch iets meer moeite... met mensen met een andere geaardheid. Ja. Laat ik het maar uh, zo zeggen. Uh, terwijl ze toch ook moeten zien dat dat gewoon... Normale mensen zijn, weet je, die ook gewoon een kopje koffie komen drinken. Yes, en absoluut, kunnen ja. praten over de wereld en over alles. Ja. En, en het daardoor nog ja. veel meer integreren kan. Zou absoluut. dat een, een optie zijn? Ja, dan? absoluut. We hebben vanuit de Roze 50 Plus, waar ik dus ambassadeur voor ben, is, er zijn meerdere ambassadeurs. En we hebben vorige week in Alkmaar is er een Roze salon geweest. In een thuiszorg of in een, een zorginstelling. Um, een uh, verzorgingshuis is het hè? Uh, en, uh, en ja, dan worden oudere mensen die dus niet zo geaard zijn, die hetero zijn in het algemeen, of niet uit de kast maar in ieder geval uh, zijn daarbij betrokken er werd midden in, in het centrum van het van het huis, werd een uh, toespraak gehouden, de wethouder van diversiteit van Alkmaar was erbij uh, Anna heeft gezongen uh, Anna zingt en, en, uh, met de gitarist samen, en die zal op de borrel ook, ook aanwezig zijn en ook zingen. Dus er wordt goed. leuk opgeluisterd en ook een beetje liedjes die ook voor de doelgroep of in ieder geval daarmee te maken hebben. En, uh, en dat is leuk, want dan uh, ja, kun je meezingen, ook veel meezingers erbij. Mm -hmm. dus, uh, hoe, hoe bereik je mensen ja, hier in Ja, dat Zandvoort. was mijn vraag ook, inderdaad. Oh. Ja, <laughs> ja dat, dat, dat was mijn vraag dus eigenlijk ook aan Roy. Roy die is betrokken bij ABT. Eh, onze Roy. En ik heb aan hem gevraagd, want hij is ook vroeger Roos ambassadeur. Hij is nog wel tweede lijns geloof ik, maar hij is niet meer, uh, hij werkt ook. Ja, hij is veel te druk, hij doet ja heen. precies. Dus hij is, um, uh, hij, hij is wel betrokken. Dus ik heb hem benaderd. En ik, we hebben elkaar gesproken. Want ik, wilde, ik wist niet van Rosé aan zee. Er was al een idee om dat te doen. Maar het was nooit van start gegaan. Dus hij zegt, nou je komt als geroepen. Want we wilden dit al lang doen. En ja, nu, nu kunnen we het echt gaan realiseren. Omdat jij daar dan verder... Uh, dus hij heeft mij verteld van de radio. Een manier voor mensen te benaderen. Um, we hebben, uh, hij, hij schrijft ook een kolom in, in, in, in een Zandvoortskrantje. Dus of. daar gaat hij ook uh, wat over uh, schrijven. Tenminste, dat heeft hij verteld. Dus dat zal wel. En, uh, uh, en, hij, uh, uh, en we, we willen proberen flyers te maken. Ik weet niet of dat al lukt voor de 29e, maar we willen daar wel mee aan de slag... Om, uh, om te proberen wat te flyeren hier en daar in andere cafés, maar ook in, in uh, Café XL... En misschien bij pluspunt. Pluspunt is sowieso een item wat bij mij op de agenda staat, omdat het belangrijk is om daar echt goed naar te kijken. Ja, dus dat was al, dat is al een punt op mijn agenda waar ik, naartoe wil gaan en en juist de mensen doorbreken. Ja, want ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik zie ook oudere mensen die vinden het allemaal maar een beetje raar en doen er een beetje lacherig over zo te kijken. En dan denk ik, ja, ga er gewoon bij zitten. Ga gewoon koffie drinken en ga gewoon laten zien dat je het niet anders bent dan een ander. mee ja. ja, ja. Ze zeggen wel, het is wel altijd heel gezellig bij ze. Ja, ja, ja. <lacht> dat bedoel ik. Dus alsof jullie niet gezellig zouden zijn. Ja, maar goed. Mijn kreten, ik zeg tegen Roy ook altijd, je houdt van iemand. Van een mens. Ja, van en de mens. En hoe je dat inpakt. Precies. Die, is, dat is belangrijk. allemaal niet belangrijk. En je kan natuurlijk ook nog, uh, laten we eerlijk zijn, er wordt toch steeds meer digitaliteit gedaan. Dus Facebook en, en dat soort zaken. Ik denk dat dat ook ja. wel ingezet moet gaan worden. Hè? Ja, dat, dat zullen we ook doen, inderdaad. Um, uh, Dan moet ik wel met Roy om de tafel zitten... om te kijken van, nou ja, wat, wat is er al... en wat kunnen we extra doen? Ja. Uh, maar ik hou ook wel rekening met de mensen... die zich eenzaam voelen en die uh, eigenlijk een beetje thuis zitten... die zullen niet zo gauw Facebook... Uh, ik heb het idee dat die misschien toch niet zo digitaal zijn... maar misschien vergis ik me, nou, dat kan best. Als ik naar de cijfers kijk... dan is de groei van de ouderen op, uh, okay, op de nou, digitaliteit... dat is, goeie, ja. dat is ja. aanzienlijk. Ja. Uh, en ik heb zo af en toe het gevoel dat juist mensen die wat eenzamer zijn... ook eerder ja. achter zo'n machine kruipen is dat ook om het nee. te gebruiken... Om, om een klein beetje met die eenzaamheid uh, om te gaan. Ja. Komt er nog uh, een uitnodiging in de Zandvoortse Courant uh, te staan? Ja, daar gaat eerst. Roy dus uh, in ieder geval een stuk schrijven. En misschien kunnen we inderdaad echt een, een, een uitnodiging uh, specifiek doen. Dus ja. moeten we moeten nog even met Zandvoortse Courant. Ja, of, uh, we zullen ook ja. aan... Uh, Jolanda, Ik weet niet waar, ze is. nog even vragen of ze dat ook nog even op uh, tekst.tv wil zetten. Oh, leuk. Ja, ja, dus ja. dat is altijd wel ja. een, uh, een dingetje goed, wat, uh, wat ja. helpt. Okay. In ieder geval, het is 29 november. Exact. En wat, wat voor dag valt dat? Dat is een donderdagavond. Donderdagavond, 29 november, november. bij ja. Café Hotel, Hotelcafé XL op het Kerkplein. Nummer 8. Nummer 8. Nou, de meeste mensen kennen ja, het hier wel, ja, dus ja, dat pas... uh, lijkt me niet en uh, gewoon bij elkaar zitten. Ja. Uh, iedereen die daar zin in heeft. Ook mensen die gewoon uh, oud, ouder zijn. Hè? 50 ja. plus, uh, laat ik ja. het maar zo zeggen. En die uh, behoefte hebben aan een beetje gezelschap... kunnen daar ook gewoon bij gaan zitten. Ja. En er wordt gezongen door ja. Anna. We ja. ja. dus, uh, zijn allemaal wel. Ik weet niet welkom. hoe je zingt, maar het zal wel goed zijn... Maar dan mag je niet komen zitten. <lacht> <Ja>. <lacht> ik ga u garanderen. Het klinkt goed. <lacht> Heel mooi. En dus ha ha het wordt dan dus maandelijks. Dus elke ja. maand... Rond deze datum? Ja, dus de, de, de, laatste, vierde, donderdag, de vierde, donderdag. vierde donderdag van de maand. Vierde donderdag van de maand. Ja. Nou, dat is en goed. het begint om half zes tot Ook zeven heel belangrijk, uur. Ja. Zeggen, half zes tot zeven uur. Ja. Tot een uur of zeven. Nou ja, misschien kun je tegen die tijd ook nog iets inbouwen bij XL van een maaltijd of zo. Ja, daar hebben we er... het inderdaad over gehad. Uh, eventueel kunnen mensen nog nablijven. Geen straf. Geen is straf een, straf een goede dag van jaar hoor. En uh, niets aan. Nou, nou, is, nou, Ik denk dat het ook heel ja. leuk is om... Dan met dingen elkaar als, wat ze gaan als eten. Iets met ja. richten, met, met uh, wat dingen voordragen. Dat ja, werkt over het algemeen ook heel erg leuk. Daarom is het ook leuk om te beginnen met inderdaad wat zangmuziek. En, ja. uh, en dan uh, met de tijd uh, goed. dat uit te breiden. Dank jullie wel voor jullie komst. En uh, ik zou uh, zeggen, bij deze dus de oproep... voor mensen die daar behoefte aan hebben... ga naar XL op 29 november van half zes tot zeven uur. En uh, laat zien je dat je er bent. Helemaal goed. Goed. goed. Heel, Heel wel veel voor dank jullie wel. Bedankt. We gaan uh, luisteren naar uh, The Suite, Papa Joe. En tot zo. Na het nieuwe... In the midday sun, they beat on the drums when Papa Joe comes to town. With his coconut rum, they can all have fun. They can drink it till the sun goes down. Papa Joe just smiles politely. With the money he takes, he might be very rich one day as he hears them say. Hey, hey, hey. Papa rumbo, rumbo, hey, Papa Joe, coconut, Papa Joe, hey Papa Joe. Papa rumbo, rumbo, hey, Papa Joe, coconut,